Jobboot met het NOS Journaal. De politie instaalt zijn tienduizenden mensen op de been. In de auto van de man lagen pistolen en materiaal om explosieven mee te maken. Het is onduidelijk of hij een aanslag wilde plegen op de parade. Zelf zegt hij dat hij daar een vriend wilde ontmoeten. President Obama heeft het bloedbad in een homobar in Orlando een terreurdaad genoemd. Of de dader banden had met terreurgroepen is niet bekend. Wat wel duidelijk is dat deze man vervuld was van haat, zei Obama... Net als bij eerdere schietpartijen met veel slachtoffers uitte de president kritiek op de Amerikaanse wapenwetgeving. Obama heeft vergeefs geprobeerd om het vrije wapenbezit in zijn land te beperken. De 29-jarige Schutter is geboren in Amerika. Zijn ouders komen uit Afghanistan. Hij schoot vannacht 50 mensen dood in de homobar. 53 bezoekers raakten gewond, een aantal van hen verkeert nog in levensgevaar. De dader werd gedood in een vuurgevecht met de politie. Het aantal leerplichtige kinderen dat niet naar school gaat moet flink naar beneden. Afgelopen schooljaar zaten ongeveer 10.000 kinderen voor kortere of langere tijd thuis. De staatssecretarissen van Rijn, van Volksgezondheid en Dekker van Onderwijs... tekenen morgen het zogeheten Thuiszitterspact. Samen met onder meer gemeenten, onderwijsorganisaties... en het ministerie van Veiligheid en Justitie... worden concrete afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters te verminderen. Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Canada gewonnen. De Britse coureur was de Duitser Sebastian Vettel... en de Finn Valtteri Bottas, de baas. Max Verstappen finishte als vierde... Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer trekken van west naar oost over het land. Ook vannacht buien, met minima van zo'n 13 graden. Morgen bewolkt en zo nu en dan flinke buien. Opnieuw kans op onweer, ook af en toe wat zon. Temperatuur morgen uiteenlopend van 17 tot 20 graden. Dit was. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio.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 Programma van peacefulradio.eu Radio, Hey, hey, hey.